Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee bewoners die nog worden vermist na de zware explosie in een flat. Ze zijn mogelijk nog in het gebouw. Ruim 200 bewoners hebben de nacht doorgebracht in hotels en een kazerne in de omgeving. Bij de gasexplosie kwamen twee mensen om het leven. Vijftien mensen raakten gewond. Schiphol is slecht bereikbaar per trein. Koperdieven hebben gisteravond laat grote schade aangericht op het spoor... tussen Schiphol en de stations Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Lelilaan. Er rijden geen treinen van onder meer Amsterdam, Utrecht, Alkmaar en Haarlem naar Schiphol. De luchthaven is per trein alleen bereikbaar vanaf het zuiden via Leiden of Rotterdam. Mogelijk duurt de overlast voor treinreizigers de hele dag, zegt de NS. In Made in Brabant is een cobra ontsnapt uit een terrarium. De eigenaar heeft het dier woensdagavond voor het laatst gezien. Omdat de slang zeer giftig is, heeft de gemeente groot alarm geslagen. Buurtbewoners moeten uit voorzorg ramen en deuren dicht houden... en ouders wordt geadviseerd om kinderen niet buiten te laten spelen. Bij Syrische luchtaanvallen zijn zeker 18 strijders van de Islamitische staat om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten op basis van informatie van opstandelingen in Syrië. Het Syrische leger voerde ook een aanval uit op een voormalig hoofdkwartier van IS bij de grens met Irak. Daarbij zouden 13 mensen die door IS gevangen werden gehouden zijn ontsnapt. Na acht jaar gevangenschap is de Nederlands-Iraanse activist Abdullah al mansouri vrij en terug in Nederland. De mensenrechtenactivist uit Maastricht werd in 2006 in Syrië opgepakt... en een jaar later in Iran ter dood veroordeeld wegens terroristische activiteiten. Later werd die doodstraf omgezet in 30 jaar cel. Het weer, eerst misschien nog wat nevel of mist, daarna zon. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 26 graden.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 Welkom terug in de tweede uur, ZFM Jazz luisteraars. Met vandaag als speciale gast en medepresentator. Inspirerende medepresentator, mag ik zeggen. Koos van der Hout, trompetist. En die vandaag stukken laat horen uit zijn lievelingsplatenkast. Maar op mijn verzoek ook stukken uit zijn eigen reper, opgenomen repertoire. En die ons vertelt van allerlei zaken over... Het leven van de beroepsmuzikant. Koos, wat hoorden wij? Wij hoorden Harry Sweet Edison... Uh, met zijn quintet... of nee, het is een sextet, zit er gitaar bij. Met It Used To Be Basic. En waarom vind ik dat zo geweldig? Die Harry Edison... die is in staat om met heel weinig noten... fantastische verhalen te vertellen. Ook helemaal niet hard, hè, met een demper. Hij kan ook enorm goed uh, noten herhalen. Hij, hij kan gewoon één noot spelen. Dat kan hij als de beste... En uh, Het is een enorme inspiratiebron ook. Omdat hij ook heel moeilijk te plaatsen is. Hij is dus geen bebop trompetist Het is geen swing-trompetist. Ja, het is gewoon Harry Edison. En dat is geweldig. Ja. Als ik even naar jouw carrière ga. Jij speelt uh, in, in, in duo-formatie. Quintetjes, kwartet. Wat is, uh, uh, big Band is het ook iets voor jou? Ja, zeker. Dat is natuurlijk, big Band is natuurlijk fantastisch. Op dit moment speel ik uh, veel met Bernard Berghout's uh, Big Band... Swing Orchestra, een 15 -mans band Met Bernard in de rol van... Uh, voor, bijvoorbeeld geïnspireerd op Benny Goodman. Dat is een, uh, dat is een feest. Maar ook met uh, Clayton. Ik heb in de John Clayton Big Band gezeten. Dat was fantastisch. Daar hebben we overigens ook Harry Edison... die ook in het volgende stuk zal soleren... Uh, gespeeld. En zelfs, bedenk ik mij nu ter plekke... dit stuk wat nu gaat gespeeld worden door... Gene Harris en de Philip Morris Superband. Philip Morris Supermans. Dat is nog uit de tijd dat de sigarettenjongens uh, de Big Bands konden sponsoren. Maar dat ja, is ook voorbij. Nou, Gelukkig staat het op de plaat. Dus we mogen het dan uh, uh, voor lief nemen. Ja, het is Centerpiece. Een arrangement van John Clayton. En de solisten zijn Harry Edison en Gene Harris. We gaan het horen. MUZIEK We hoorden Gene Harris en de Philip Morris Big Band. Wat is nou Koos zo bijzonder eraan om in een Big Band te spelen? Ja. ja je, bent, je bent onderdeel van een veel groter geheel. Dus je voelt je eigen stem uh, klinken... en je hoort een enorme massaliteit. Uh, en een, ja, ik uh, zeg het maar gewoon in mijn eigen woorden... een soort groepsgevoel. En dat voelt geweldig. En is dat anders dan in, in, in, met z'n zeven in een quintet... of in, met z'n achterspelen? Of, of? Ja... Hoe groter, hoe meer je dat gevoel krijgt natuurlijk. Want als je met z'n tweeën speelt, wat ik ook regelmatig doe. Ja, dat is ook prima overigens. Maar dan, ja, dan ben je echt met z'n tweeën. Dan... Maar die massa, ja, massaliteit. Maar in ieder geval dat meerdere mensen met dezelfde dingen bezig zijn. Dat is een, vind ik in ieder geval enorm inspirerend. Ja. En dan is natuurlijk de kunst om het zo, zo mooi mogelijk te doen. Precies. Je hebt ook ja. opgenomen met het Metapolokist. Ja. Dat lijkt me natuurlijk ook. Helemaal het summum. Ja, dat met, was natuurlijk... Met alle strijkers. En via, om, om dan een, een, een, uh, ook een stuk te hebben waar één, één trompetist op zijn eentje uh, ja. met zo'n heel orkest. is. Ja, dat was eigenlijk het openingstuk hè, van het van eerste uur. Uh, ik heb in uh, 1992 het International Trumpet Guild uh, Conference heb ik georganiseerd. Een uh, Amerikaanse vierdaagse trompetconferentie. En daar lukte het om het Metropolitan bij te krijgen. En ik moest daar ook bij soleren. Ik moest daar wat een straf was dat, zeg. Hoewel ik wel best wel gespannen was. Dat wil ik niet ontkennen. Ja. Ik speelde in het ene laatste stuk. Dat hebben we dus het eerst gehoord. En het slotstuk van, het hele, van dat, dat concept die avond was. Met alle trompetsolisten bij elkaar. Dus het is niet alleen het metropolekest. Eh, eigenlijk een big band met strijkers. Om het nou maar heel kort door de bocht te zeggen. Maar daar zaten ook nog bij. Eh, Ak van Rooyen Jarm Hogendijk Piet en Conte Condoli. En Bob en Chuck Finkley. Dus we stonden met elf trompetten. Het, uh, een, een, een, een stuk te spelen van Rob Bronk, speciaal ge, uh, gecomponeerd voor uh, trompet special eigenlijk. Dus je hoort een, een soort unisonenlijn lijn die naderhand ook uh, wat uit, uitgewerkt wordt met elf trompetten. Ja, meer kan je toch niet verwachten. All by myself. We gaan het horen. dan terecht applaus voor het Metropolokest. Met uh, elf trompetten die tegelijkertijd een stukje doen. En een van die elf is Koos van der Hout. We gaan nu even terug om een iets te herstellen van de eerste uur. Louis Armstrong zouden wij beluisteren in een typisch uh, nummer dat uh, hij nu eens in slow vorm uitbrengt. En dat is uh, de door hem op eigen wijze gespeelde When You're Smiling. Now, here's another one that we originally made with the same orchestra in October 29, When You're Smiling. And I'll never forget the day uh, to record this number because uh, I want to give credit right through here to a man that inspired me to play high notes, and it's B.A. Rolfe. And I never heard a man stand up and play what he played on the trumpet in my life. He stood up and played a tune called Shadowland Octave Higher, and it inspired me so. I went down to the studio the following week and played When You're Smiling. Here it is, folks. So stop your sighing, baby And be happy again Yes, and keep on smiling Dat was uh, um, niet mis te verstaan, Louis Armstrong... in een hele bijzondere uh, uitvoering van When You're Smiling. Luisteraars, vandaag is gastpresentator Koos van der Hout. Trompetist. Um, maar volgens mij ben ik heel oneerbiedig koos als ik zeg... jij speelt trompet. Want um, de gemiddelde luisteraar denkt al... oh ja, dat is trompet. Maar volgens mij zie ik heel veel muzikanten, waaronder jij ook altijd op verschillende instrumenten spelen... die in de verte allemaal lijken op trompet. Maar dat is het allemaal niet. Ja, daar heb je gelijk in. Nou ja, De instrumenten die lijken op trompet... zijn natuurlijk cornet en de flugelhorn. En die, die zitten echt... Uh, ja, die staan alle drie klaar bij de deur. Die, dat doe ik echt regelmatig. Maar wat ik ook doe... en dat is dan natuurlijk eigenlijk de familie van de trombones, dat zijn de ventieltrombones... bastrompet en de flugaboon. Dus dat is een octaaf lager... Eigenlijk gewoon in het register van de trombon. Ik, ik schuif niet, om het zo maar te zeggen. Dus ik gebruik niet... Uh, nou ja, je kent dat wel. Ik doe het alleen met knoppen, om het zo maar te zeggen. Maar het register... Na een paar dagen studeren op het uh, wat veel grotere mondstuk... Uh, dat, dat gaat toch ook redelijk? En um, ik hoorde een tijdje geleden een orkestband... Van een stuk wat ik helemaal niet thuis kon brengen. Maar ik had er onmiddellijk een enorme... Een idee mee van daar moet ik wat mee doen. En daar hoort een flugaboon bij. Warmste trombone eigenlijk die ik, die ik in ieder geval kan bespelen. En uh, dat is gelukt. Dat heb ik samen met Harry Happel achter de knoppen. En die heeft me daarbij zeer uh, toe, uh, ondersteund. Hebben we een goede opname gemaakt, vind ik. Van It's alright with me. Dit was de minor drag, dames en heren. Ook wel genaamd de Harlem Fuss. Waarom die twee namen heeft, weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Misschien wel een grote overgang naar het prachtige It's All Right With Me. Maar we maken een bruggetje naar een wat oudere periode in de jazz. Um, de, eigenlijk uh, voor het swingtijdperk. Dit is 1928, Vetswaller en His Buddies. Um, en dat, ja, eigenlijk heb ik ook die stijl gespeeld. In de, in de Green River Jazz Band, in de in de Jaren en een goed gelukte opname daarvan vind ik is uh, de static strut. Yes -band met Static Strut. Een op-en-top... oer-Nederlandse jazzband... Yes die uh, volgens mij in de jaren tachtig... zijn hoogtepunt beleefde. En uh, koos jij... Hoe lang heb je daarin gespeeld? Ik heb er acht jaar in gespeeld. Na, na uh, Bob Wulfers. Die heeft uh, in de zeventigen jaren ook daar... grote successen mee behaald. <laughs> ja, maar een ja, goede band. Goeie, echt... Uh, ja, zeker. Ja, ja, Stond als een huis. Um, jij hebt nu gekozen... op de draaitafel voor Billy Butterfield. Ja. En waarom? Nou, Billy Butterfield is niet zo'n bekende trompetist... maar een hele grote, eigenlijk een beetje underestimated, eh, onderschat. Heeft een prachtige big band gehad. Heeft in heel veel eh, orkesten gespeeld van Eddie Condon... en dat soort dingen. Ook echt een keizer op de trompet. En een tijdje geleden kwam ik dit stuk tegen op een, op een cd. Billy Butterfield en his Modern Dixie-stompers... Een onbekend stuk van mij, ik ken het niet, maar ik vind het fantastisch somewhere along the way. Billy Butterfield, Somewhere Along The Way. Ik uh, kijk naar Koos van der Hout, die vandaag de BD presentator is. Trompetist Koos van der Hout. En ik vraag hem, uh, instrumentalisten en vocalisten, hoe gaat dat Koos? Hoe werkt dat? Ja, dat gaat natuurlijk ook heel goed. Vandaag hebben we nog geen vocalisten gehad, maar dat is dus nu aan de beurt. Maar nee. ik wilde eigenlijk nog wat vragen. Als jij uh, speelt op een podium... Met allemaal muzikanten, dat doe je heel je leven al. En er komt ineens een vocalist of een vocaliste. Is er, ontstaat er dan iets anders? Is dat anders? Is dat ja. bijzonder? Is dat, uh, moet je een ander spelen? Ja, je moet, je moet heel anders spelen. Uh, ik heb het gelukkig veel mogen doen, ook met zangeressen. Want zangers komen niet zo vaak tegen, zangeressen. En dan als, als je dan als trompetiste alleen uh, uh, bijstaat, dan, uh, dus, dan speel je dus eigenlijk backing. Dan speel je eigenlijk in de gaten van uh, de gaten die de zangeres natuurlijk in de tekst laat vallen. Er zijn iedere keer stukjes waar je heel makkelijk doorheen kan spelen... zonder dat je de, de vocalist in de weg zit. Oh ja, invullen. In maar moet dat ja. niet ook als er andere instrumentalisten naast je staan te spelen? Ja, maar dan wordt het natuurlijk gauw druk. Oh, ja. je moet dan weer lange noten hebben. Dat, oh ja. dat, dat is natuurlijk ook prettig. Maar als je dat alleen mag doen, wat ik heel fijn vind... een beetje alle Harry Edison, wat die we eerder gedraaid hebben... waar we nog geen voorbeelden van hebben, maar dat komt misschien later eens een keer... Um, dus dat vind ik bij zangeressen erg leuk. En het volgende, het volgende stuk is dan met von Waarvan ik het genoeg heb mogen hebben. Ja, wie, wie ben ik? Met de John clayton bent Met te hebben mogen vertolken. Een heel uur op een jazz-in-party in Noordwijk. Een van de hoogtepunten uit mijn bestaan. Mag ik je wel zeggen. En dit is een opname met Clifford Brown. Een legendarische, een historische opname. Clifford Brown en von in 1956. Lullebaaie beurt.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 Kiss me sweet Waboo da ba doo about Dat was Lullaby of Birdland, Sarah Seraphon met legendarische Clifford Brown, die helaas maar 26 jaar is geworden. Een van de meest veelbelovende trompetisten ever, denk ik, dat we dat zouden kunnen zeggen. Um, we gaan terug naar uh, Big Band. En een big band, heel, heel prettig vind ik, die is Philip Morris Superband. Met um, Ray Brown, de bas, Harold Jones, Jeff Clayton, Herbie Green en zo, Harry Sweets Edison. Met als solist Gene Harris Piano, een fantastische, energievolle pianist. En zij spelen. Don't get around much anymore. Nou, daar hebben we niks aan toe te voegen... de Philip Morris Superband. Um, wij zijn nog niet aan het einde... maar we zijn wel in het blokje... naar het einde toe aangeland. En dat geeft... Uh, ons de gelegenheid. Ons is uh, gastpresentator... Koos van der Hout. En ondergetekende Peter Den Boer... geeft ons de gelegenheid om... natuurlijk nog iets te draaien van... Ruud Brink... in deze regio, opgegroeid... En heel veel opgetreden met het uh, metropoolokest to say goodbye. Mm. say goodbye. Fantastisch. Ruud Brink had een speelmaatje in Haarlem, Ray Raycard, En Koos van der Hout, onze gastpresentator, die heeft een opname gemaakt met Raycard, En die gaan we nu laten horen. Dat is een, een stuk. She's funny that way. Maarten Rodeker gitaar, Ludo Dekkers op de bas, Flit, Frits Laurens op de drums. Maar, dat gaan we niet eerder doen dan dat ik Koos, hartelijk dank zeg voor zijn komst en uh, zijn uh, boeiende verhaal. En uh, ik zou zeggen, Koos, kom nog een keer terug met je platenkoffer. Heel graag, Peter. Ik vond het ontzettend leuk om te doen... ondanks het vroege tijdstip op de zondag. Maar ik sta de volgende keer weer graag vroeg voor op. is funny that way, Raykaard, Koos van der Hout... in Jazz als afsluiter.